Als de patiënt veiligheid in het ding is, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden, zei Van Vollenhoven gisteren op Radio 1. Postmus lichtte in juli de raad van toezicht van het VUMC en de inspectie in over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Nu staat het ziekenhuis onder toezicht en wil de raad van bestuur van Postmus af. In Noorwegen krijgt Anders Breivik vandaag zijn straf te horen.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 Er staat momenteel geen virus. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. En het de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm back to I'm so Dans la planche de l'amour Et les souvenirs honteux Qu'on l'oublie devant sa glace En se disant que je suis tes gueux je suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent Sous le regard des parents et les larmes qui roulent I'm not afraid to rentrer tout cela, c'est ce soir J'ai pas envie de rentrer c'est ce soir. FM's Ja,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 Zuiverheid en kracht, maar men weet het niet en men zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. kust de zomer rond. Tot mijn zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Vaderliefde van de lucht... Is zoals het gaat stuck in a land, and to be honest, man, well, I don't give a damn. I'm stuck in the smooth, and to be honest, again, it really can't to feel good. And though my back hurt, and it rains, and it rains, and it rains. Screw England, well, we'll be the young and insane, cause it's part of the game, and the dreams are the same, are the same, always the same. To follow or to screw, there's a destiny, one for each of you. An system is the one to pull us through. Like, got nothing, little L. I, I got something to share.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 Oh, yeah. Gotta tell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 told you I'd never take it off for granted.